De wereldhandel kan met 1% krimpen door de Amerikaanse importheffingen. Dat verwacht de wereldhandelsorganisatie WTO. De organisatie zegt zich ernstige zorgen te maken. Die vreest dat andere landen met vergeldingsmaatregelen komen. Canada is dat in ieder geval van plan, maakte de premier bekend. Canada gaat een importheffing van 25% invoeren op alle Amerikaanse auto's... die niet binnen het vrijhandelsverdrag met de VS vallen. Het Openbaar Ministerie in België gaat in hoger beroep... in de verkrachtingszaak rond een student uit Leuven. De geneeskundestudent werd schuldig bevonden aan verkrachting van een vrouw... maar hoeft daarvoor niet de gevangenis in. De rechter oordeelde dat de man van 24 te ver is gegaan... maar omdat hij nog jong en talentvol is en geen strafblad heeft... blijft een celstraf achterwege. Wel moet hij een schadevergoeding betalen. Het Belgische OM zegt dat die straf te laag is. De eis was drie jaar cel... De politie heeft geen explosieven gevonden in de auto die vanmiddag ontplofte op de Dam in Amsterdam. Het plein is weer vrijgegeven. De auto vloog in brand na een explosie. De bestuurder zelf stond ook in brand, hulpdiensten hebben het vuur geblust. De 50-jarige Nederlandse man ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Hij is aangehouden, maar over een motief is nog niets bekend. De politie denkt dat de man een einde aan zijn leven wilde maken. Het weer vanavond en vannacht is het helder en koelt het af naar 3 tot 8 graden. Ook morgen is het zonnig en droog. En dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Gek, wat te gek voor woorden Is er dat ik hier nu zit In de allerdiepste put Op de allerhoogste kast is er een beetje af wat betreft deze uitzending van Alternative FM. Welkom. Het is 3 april en dat betekent dat we ook vandaag wat live dingen gaan doen. Tenminste live muziek. En dat is afkomstig van Sipke, die inmiddels ook in deze studio al is. Maar voordat we dat allemaal gaan doen, is het nog even een uur bezig zijn met muziek te laten horen. En Rauwkoos heeft vorige week deze single al uitgebracht. Maar ja, toen hadden we een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. En toen ging het feest voor Rauwkoos niet door. Want de band komt uit Den Haag. En die zit nou eenmaal niet in Noord-Holland. Zo werkt dat dan. Uh, wat gaan we wel doen? We gaan, uh, zoals ik al zei, vanaf het tweede uur gaan wij uh, kijken en luisteren. Want kijken doen wij ook vanaf 8 uur met YouTube. Want uh, daar is het ook om uh, allemaal te volgen. En dat heeft alles te maken met een EP die op handen is van, uh, van Sipke. Um, en dat uh, is sowieso de aanleiding om hem hier ook te vragen. Dat is, dat is één. En twee is dat er in dit uur ook nog een uh, gesprek zit met Lizalo. En dat gaat over het album Familiar. En dat ga je straks uh, allemaal horen. Maar er zit ook nieuwe muziek in. En dat is ook min of meer aangekondigd van iemand die hier al geweest is. En dat is Christy. Morgen komt die single uit en het nummer dat heet Het Onmogelijke. Hoeveel tranen heb ik nu al niet vergoten? En nog steeds zie ik geen verandering.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 in mijn hoop, want ik weet to do boy Het kruisverhoor van Losse jos. Want dat was de nieuwe single van hem. En die, nou ja, hij is niet helemaal nieuw. Want die single, die heeft hij al een jaren geleden. Heeft hij dat ook wel opgenomen. Maar hij vond het nodig om hem nog een keer uit te brengen. Dat deed hij precies op 1 april. Dat vond ik ook wel weer geestig. Typisch wat bij Losse jos hoort. En, en ja, wat is er dan nog meer te melden? Een beetje wiebelen. Dat is het album wat hij een week of twee geleden al heeft uitgebracht. Bijna gemist. Um, in ieder geval ook bij Alternative FM uh, meer het achtergrondverhaal uh, uh, te lezen. En bij 3 voor 12 Noord-Holland is het uh, meer over dit, uh, deze, deze single. Maar hebben we dat ook met een terugwerkende kracht. Ook iets uh, verteld over die, die, dat album wat hij heeft uitgebracht. Wat hij eigenlijk meteen heeft uh, uh, ja, gemaakt. Of tenminste hij is er direct mee doorgegaan na Leuk Raak. Dat was het vorige album wat hij uitgebracht heeft. En toen is hij meteen doorgegaan met, de, met, het, met dat album een beetje wiebelen. Um, daarvoor hoorde je Christy met Het Onmogelijk. En zij is hier ook ooit geweest. En die single die komt morgen uit. Dan uh, iets wat volgende week uitkomt. Maar ja, wij hebben Koos hier in deze studio gehad. Want uh, we hebben het over Koos. Want die komt uh, met de, de opvolger van Not That Deep. Uh, en dat is de single Tide To You. Nou kunnen we die officiële single niet laten horen, maar wel onze eigen opname. En zo klonk dat toen op 27 februari tijdens de 3 12 Noord-Holland Vloedgolf. Tijd voor van Koos. You're at the other end of the room. There's a that ties to you. It's been there before we met. Now see you love me too It's wrapped around us when we talk, the thread is tight when you walk in a different direction than me, my legs wanna follow you when you leave Do I hold on tight? Do I hold you back? Lessable to us it's so Takes a seat next to me. Now I regret sitting on this chair. The girl is really nice to me, but I wanted you to sit there. You're three seats away, and I want you all to say something to someone. Rain softly on the sounds, drifting off I don't have to understand Turn my stone walls into sand, I let it off Uh, niemand minder dan de voorman van Close to Fire. Maar hij is uh, tegenwoordig meer in uh, Australië bezig als straatmuzikant. Daar heeft hij een beetje voor gekozen. En uh, heeft hij ook nog iets uh, gedaan op het uh, gebied van surfen. Dat uh, doet hij dan ook nog. Uh, want hij heeft ooit een eigen surfschool gehad in Wijk Zee Wijk En hij komt oorspronkelijk uit Maar Ik heb het over Pet Moch, want zo heet hij in de Echt. En let it go. Uh, we hebben hem. Uh, deze single is vorige week uitgekomen. Afgelopen vrijdag is dat uh, gebeurd. En daarom draaien we hem nu. En dan is het uh, nu tijd voor een uh, blok. Waarin ik uh, Lisa Lowe laat horen. Want ik heb uh, eerder deze week met haar gesproken. Ging over het album Familiar. En natuurlijk wordt dat vooraf gegaan door het nummer van een album. Van het album Familiar. What I Used To Do. Dan hoor je het gesprek. En als afsluiting. show. Me, dat is het uh, nummer wat je na het interview hoort. Zover, want we hebben inmiddels uh, Lisa Low aan de telefoon. Uh, dat is uh, toch best wel even een onderneming om iemand te pakken te krijgen. Uh, vooral ook omdat Lisa uh, in Engeland veelvuldig actief is. Maar op het moment dat wij hier haar praten, zit ze in Duitsland. Dat klopt, ja. Ja, ja maar wat, uh, wat is de reden waarom je in Duitsland zit? Um, ik ben momenteel op tour met een andere artiest, hmm. een Nederlandse artiest, ook met Naomi. Hmm. En die opent voor Simmel en we zijn de hele tour samen aan het doen. Dus we zijn nu in uh, Hannover. Ja, um, aanleiding voor uh, dit gesprek heeft te maken met het album wat je hebt uitgegeven. En dat album, ja. en dat, album dat heet? Familiar heet het. Ja, uh, gekozen, uh, waarom deze naam gekozen? Nou, de, de reden is voornamelijk omdat de verhalen die verteld worden allemaal aansluiten op een ja, gegrond. Iets, iets wat altijd terug blijft komen. We zeiden dat hmm. liefde, het verlies, de groei, al, al, al die dingen. Yeah. Ik denk dat we daar allemaal wel bekend mee zijn. Yeah. En daarnaast um, hebben we de plaat opgenomen, uh, live, helemaal live met de band, uh, direct to tape. En, Um, een beetje op een, de plaats ook geproduceerd door mij en mijn uh, mentor John Kelly. En hij heeft samengewerkt met Kate Bush en Paul McCartney en die platen allemaal geëngineerd. En we hebben deze platen een beetje opgenomen à la uh, ja, Stappenplan die John, waar John bekend mee is. En waar hij meestal de, zijn platen uh, op heeft opgenomen, dus gewoon met de fouten leven. En zo klinken ook de platen waar ik vroeger veel naar luisterde. Dus van, ja. oké, okay, um, et cetera. Dus ja. da daardoor dacht ik, oké, okay, dat sluit aan elkaar aan. En dat is allebei familier. Het is allebei een soort van griffel op een bepaalde manier. Ja. Nou, nou ben je al een uh, lange tijd uh, alweer uh, bezig. Uh, van, van wanneer uh, ben jij eigenlijk echt op de radar een beetje verschenen met, uh, met alles? Um, ik denk 2021 of 2020 was de eerste uh, releases. Ja. En toen heb ik mijn single, of was het iets later, toen had ik een single uitgebracht die heet Empty Room. Mm -hmm. En die um, is die een beetje het uh, ja, dat was toen. En daar is het een beetje mee begonnen, denk ik. Ja, ja want uh, er zijn verschillende. Uh, platformen waaronder wij van Alternative FM die dat allemaal opgepikt uh, hebben. En natuurlijk ook 3 voor 12 Noord-Holland uiteindelijk. Ja. Uh, uh, kun je dan zeggen dat uh, dat, dat uh, wel een beetje geholpen heeft? Dat, dat sorry? Dat dat geholpen heeft? Die, uh... Dat, uh, zeker, altijd. Ja? Het uh, helpt enorm. Altijd als jullie over de muziek praten natuurlijk. Ja. En naar jullie luisteraars brengen. Ja, uh, Lisa Low. Want dat is uh, de naam waaronder je optreedt. Waar komt die Low vandaan? Dat is, dat is mijn naam. Ik heet Lisa Low. Oh, jij heet uh, voluit zo. Dus jij ja, dan? Dus dat is eigenlijk uh, gewoon de naam waar je dus nu mee optreedt. Dat is die echte naam. Ja. Ja. nog mijn moeder bij. Ah, oké. Okay. <laughs> mijn tante. Ja. En nu is dus ook jullie. Ja, euh, nou even, nog even over dat, uh, dat album. Want uh, het uh, brengt je toe in, in Engeland. Uh, hoe is dat uh, gegaan eigenlijk? Um, ik heb in, in 2017 naar Engeland verhuisd. Ja. En toen heb ik daar nog mee op school gezeten. En uh, ook gestudeerd. En het was vooral omdat ik... Ik, uh, ik ben er zelf opgegroeid uh, in Spanje ook. Dus ik, ben niet, uh, ik heb niet mijn hele jeugd in Nederland gewoond. Nee. En ik denk... Ik ben toen ook opgegroeid met de Engelse taal en dat was eigenlijk, uh, ja, mijn eerste taal geworden. Yeah. En ik had gewoon een soort urgency om wel weer naar een andere plek toe te gaan. Yeah. En toen had ik deze opleiding gevonden en toen dacht ik, nou dan gaan we dit gewoon proberen. Yeah. En um, zo zijn, uh, ben ik uh, daar naartoe gegaan en eigenlijk ook gebleven. Ik yeah. ben wel nog eventjes tussendoor terug geweest in Nederland met uh, corona een tijdje. Ja. Yeah. Uh, maar meer gewoon voor de, voor de uh, zekerheid. Ja. En um, ja, uiteindelijk nu nog steeds daar. Naar Engeland. Uh, in Engeland, daar, daar woon je ja. dus nu. Ja, ja. Um, ja want oorspronkelijk kom je ook uit uh, Noord-Holland vandaan, hè? Dat klopt, ja. ja. Ik ben uh, inderdaad opgegroeid in het Waterland. Ja, ja. Oh, dat is boven Amsterdam, is dat? Net boven Amsterdam, ja. ja. Um, wat, wat, uh, wat heb je daar dan van, van uit die plek meegenomen uh, waar je nu zit? Nou, dat is een goede vraag. Ja. Ik denk, ik heb altijd... Uh, wat ik heel fijn en bijzonder vond uh, door daar op te groeien... is dat er gewoon heel veel ruimte was. En eigenlijk ook vrijheid Het was ontzettend... Ja. Het, we konden gewoon naar school lopen en... Uh, ja. um, ook gewoon heel erg, ik weet niet, voeten in de aarde of zo. Het was gewoon... Basic. Uh, echt platteland. Ja, basic dus. Uh, ja, gewoon basic. En ik denk uh -huh. dat ik daar nog steeds mijn geluk uit hou. Dus als ik een beetje gestrest ben of uh, overweldigd door wat leven je kant op kan gooien... ...dan merk ik ook wel dat ik alsnog op zoek ga naar of een fijn bos of naar een fijn uh, stukje land... ...waar ja. ik gewoon even kan gaan zitten... Ja. Dat heb ik er al over gehouden. Ja, biedt die uh, nieuwe plek? Of uh, nou ja, biedt die nieuwe plek. Want je woont er inmiddels al lang. Uh, biedt Engeland dat ook, het Verenigd Koninkrijk? Ja, zeker. Het is echt, echt waanzinnig landschap in Engeland. Ja. En uh, uh, Londen is dan wel een beetje wat lastiger, maar ik woon aan een heel groot park. Ja. En ik ben er laatst achter gekomen dat ik een hele leuke wandeling kan doen door heel Zuid-Londen. Ja. Het heet de Green Chain. Oh? En dan loop je door allemaal uh, bossen en dat is gewoon alsof je even de stad uit bent. <laughs> En je kan heel makkelijk naar het zuiden rijden. En daar heb je de Town. Ja. Uh, Ashdown Forest. Allemaal, uh, ja. Dus gelukkig wel. Heb je wel een beetje een uh, uitgang daar. Ja, biedt dat uh, allemaal ook uh, voedingsbodem voor de muziek die je maakt? Ja, zeker. Um, ik denk dat ik sowieso veel schrijf over de connecties die ik daar maak met mensen. Um, maar ook zeker de omgeving, ja. En ja. gewoon dat je ook wel... Ik denk dat de combinatie van de drukte van de stad en het ontsnappen daarvan, daaraan, dat dat zeker een inspiratie is. Uh, maar uh, hoe zit het met jouzelf, met optreders? Um, nou, ik ben. Uh, ik, ik speel sowieso in mei weer wat shows, maar ik speel dus voornamelijk in Engeland. Ja. Yeah. Dus dat is een beetje verwarrend. Ja. Yeah. Um, maar we zijn wel bezig om van de herfst weer een show in Nederland te spelen. Uh, sowieso in Amsterdam. En wellicht ook wel in nog wat andere steden. Dus, dus er, er, komt, er, er komt dus nog uh, zeker wel wat, uh, wat aan als mensen jou in Nederland willen zien? Zeker, ja. Daar, ja. Komt, uh, daar komen zeker dingen aan. Oh -oh. En, uh, nieuwe muziek op een gegeven moment. Ja, daarmee heb je ook uh, de hint, uh, ja daar heb je de hint ook al meegegeven dat er dus misschien nog iets uh, aan uh, zit te komen, maar uh, even de afsluitende vraag, waar kunnen ze jou vinden op het wereldwijde web? Um, nou ja, waar je op elke streamingdienst, waar je naar luistert, um, en op Instagram, en alle andere social media, op gewoon Liza Low of Lisa Low underscore, kan je me vaak vinden. Um, en ja, als je het leuk vindt, ik heb ook uh, de plaat uitgebracht uh, als vinyl. Dus als mensen denken, hé hey, ik wil dit niet digitaal luisteren, dan kan je op mijn website uh, of op de website van mijn label ook de plaat bestellen. Take me through En tot zover het uh, gesprek wat ik eerder had uh, deze week met uh, Lisa Low. En dat ging over dat album Familiar wat, uh, wat, die, he, wat zij heeft uitgebracht. Uh, uh, en het was nogal een beetje lastig om uh, haar te spreken te krijgen. Want zij is ook drukdoende met, uh, met een aantal zaken bezig. Dus dat had een uh, bepaalde reden waarom uh, dat even niet 1, 2, 3 lukte. Bovendien hebben we er uh, wel iets over gezegd uh, onder meer... Volgens mij ook uh, op de website van Alternative FM om daar wat, uh, wat over te zeggen wat betreft het album. En daarvoor hoorde je trouwens, dat heb ik al afgekondigd, was Pat Moggen met uh, Let It Go. En dat uh, was natuurlijk omdat hij uh, nou inmiddels een beetje geëmigreerd is. Want hij is naar een andere plek uh, verhuisd uh, in Australië. Goh, daar heb ik ook nog een familielid uh, wonen. Maar die woont in het noorden van Australië en hij woont in Sydney. En dat is weer aan de zuidkant. Um, goed. Nieuwe singles, want morgen komt deze single uit en we hebben er hier ook in de studio gehad. En ik geloof dat zelfs Sipke uh, deze dame ook kent. Uh, Rodon series is dat met a thousand seas.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 Ja, yeah. het weer bepaalt de setlist Zag hem gisteren nog op de start, houden dus hij speelt de klassiek naar klassiek. Hij heeft geen vaste plek, maar vindt hem op zijn best. Als het regent, trompet met een tunnel als effect. is een feestje, speelt vanuit zijn hart. Zijn bune is de stad van de pijl, maar tot aan noord van de pijp tot de grachten. En iedereen loopt langs, maar niemand die hem de maat neemt. Hij staat stil terwijl de hele wereld haast heeft. Altijd met een lach, ja. Ook wanneer die plaats neemt, en toch weer moet vertrekken van de boa die hem aanspreekt. It's all good, trompet is het tas De stemming nog onbekend, zegt de mensen gedacht. De munten uit zijn bed en verkast En dan gaat hij weer op pad De soundtrack van de stad De stad is een podium En iedereen is welkom De hele stad is een podium Sneekend hadden we hem in de studio, deze Engel... samen met Jesper Huisman. En dat nummer, dat heet wat je net hebt kunnen horen... Soundtrack van de stad. Heeft hij hier niet live gespeeld. Maar ik vind hem zelf eigenlijk de meest sterke track... van het album Liedjes in Mineur. Daarvoor hoorde je Rodon Series met een album... of met een album, met een single... die morgen uit gaat komen. A Thousand Seas. En het is eigenlijk een voorbode op een EP... die nog gaat komen. Vorige week ook deze single uitgebracht, Jits met Warmte. Zijn handen delen mij op, hij valt me, de zon gaat om. Voor mij. ook niet, tussen zes planken. Gaat voeten onvrij. Wil iedereen voort? Wil gereisd meer. Was de kram van mij? Akali is is De band heet Rabau en dat nummer dat heet Alkalyse Hydrolyse. Waar gaat het over? Nou, het gaat een beetje over de sterfelijkheid. En aangezien ik over een te, niet al te gekke lange tijd ergens een seniorenwoning ga betrekken... ...dan weet ik ongeveer wel hoe laat het is met, met mij, wat het er gaat. Ja, ja, ja, de, Thomas jong. zo is het eenmaal. Ik kom aan de beurt, dus, uh, luid, ja. ja, ja, ja. En achter mij staat er iemand uh, die nog die, uh, uh, die, die stort helemaal wat uh, die, die, die, die, die, die in elkaar in in ieder geval. Uh, maar goed, uh, dat uh, is uh, eventjes voor de mensen die uh, dat, uh, willen weten waar het over gaat. Uh, maar Rabauw brengt die single morgen uit. Nederlandstalige band. Daarvoor hoorde je ook Nederlandstalig werk. En dat is van Jit met Warmte. Morgen komt er ook een nieuwe single uit van Pien en dat nummer dat heet Arno I, I panicked freaked out why did I say that out why am I so foolish why am I feeling so stupid I know that's part of me De single Pien van Pien met uh, I Know. Uh, ze heeft uh, tegenwoordig uh, iets uitgevonden Tenminste, dat zegt zij. En dat heet Indie Americana. En dat is wat je net hebt uh, kunnen horen. Uh, we gaan uh, een eind maken aan dit eerste uur. Uh, want straks volgt er een tweede uur. En dan is Sipke onze hoofdgast. Uh, en die gaat een aantal nummers uh, laten horen van de EP... Uh, Sterker nog, hij gaat chronologisch de hele EP spelen vanavond. En één van de nummers die vanavond te horen is... die wordt ook morgen als single uitgebracht. Dus dat uh, zo dadelijk in deze uitzending van 3 april... als je dit uh, ergens uh, terug hoort. Uh, en dan hebben we ook in het volgende uur natuurlijk ook nog muziek. Waarschijnlijk wat we nog weg kunnen gaan geven... Honey I'm Home is de afsluiter van dit eerste uur en het nummer dat heet Wishful Thinking.